7 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Heck. In dit uur straks ook weer een mooie sportdocumentaire. Ditmaal over dubbeltalent. Het laatste nieuws over de mankementen bij het gezonken cruise schip Concordia. Nu eerst het NOS-nieuws met Mark Visser.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 In de campagne voor het presidentschap in 2007... zou Sarkozy illegale gift hebben ontvangen... van de rijkste vrouw van Frankrijk, loréal miljardair Liliane Betancourt. De beschuldigingen kan niet worden opgemaakt... of medewerkers van Sarkozy het geld hebben aangenomen... of dat hij het zelf in ontvangst nam. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de laatste mogelijkheid... om voordelig een auto te kopen. Volgens marktonderzoeker Aumacon zijn er vorige maand bijna 77.000 nieuwe auto's verkocht. Hoogste maandcijfer van de afgelopen tien jaar... Per 1 juli zijn veel auto's flink duurder geworden in aanschaf en gebruik. Zo is de vrijstelling van wegenbelasting voor schone en zuinige auto's ingetrokken. En zijn de normen voor vrijstelling van de aanschafbelasting, de BPM, aangescherpt. Tot besluit het weer. Vanavond meer opklaringen en minder kans op een bui. Morgen wordt het 23 graden op de Wadden tot ongeveer 27 in het oosten van het land. Wel kunnen er enkele stevige buien ontstaan. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Totdat ze voor een onmogelijke keuze komt te staan. De Vriend, nu in de boekhandel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De drager van de bolletjestrui Morkhoff ging vandaag weer in de aanval. maar kwam voor de finish figuurlijk en bijna letterlijk tot stilstand. Eerst terug naar het tennis in Londen. Er zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Ja, Marcella, wacht even, dan gaan wij <laughs> nog vertellen dat jij dat gaat vertellen. Marcella Meskert, uh, Lesiki Kerber, wat is nog niet afgelopen hè? Nee, wat ik zei van, uh, het was niet spannend. Maar dat is het nu wel hoor. Eind tweede set. Het is uh, 6-3 Kerber. En uh, 6-5 uh, voor de nummer 8 van de wereld. Maar wat vecht die Sabine Lisicki zich uh, sterk terug, zegt. Ze heeft in de vorige service game heeft ze al twee matchpoints overleefd. En als je dan bedenkt dat uh, Angelique Kerber uh, vorige week bij het grastoennooi van Eastbourne... de finale verloor van Tamira Pacek. Met vijf matchpoints te hebben gehad. Ja, dan vrees ik dat die twee matchpoints die ze hier heeft gemist, dat dit nog wel eventjes doorwerkt. Dus uh, wie weet wat dat nog kan opleveren. Het is nog uh, 6-3 en 6-5, maar Lissiki op uh, 30-0. Dus uh, dikke kans dat er dadelijk een tiebreak komt hier in de tweede set. Het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia vertoonde al veel mankementen voordat het in januari kapzeiste voor de kust van het Italiaanse eiland Isola del Giglio. Dat schrijft Corriere della Sera. De krant beroept zich op technisch onderzoek, dat is uitgelekt. We hebben contact in Italië met correspondent Angelo van Schaik. Angelo, wat is er uitgelekt? Wat was er allemaal mis met dat schip? Nou behoorlijk wat, als je het zo bekijkt. Het belangrijkste wat ze hebben gevonden is, dat, is het feit dat de zwarte doos... Uh, gewoon niet functioneerde. En die was al stuk uh, vanaf uh, 9 januari. Dus dat is vier dagen voor de ramp op het Isola de Giglio...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 Ja, dan kom je natuurlijk wel op de vraag van: uh, kan je daaruit concluderen dat de ramp niet was gebeurd als die mankementen op tijd verholpen waren? Want ik dacht dat er toch iemand was die even een goed wilde uitbrengen die, die zo dicht bij het eiland uh, ging varen. Ja, dat klopt. Uh, Skittino ging wel heel dicht. Kapitein Skittino ging wel heel dicht langs uh, dat eiland varen en voer dus op een op een rots. Uh, Ik denk dat de conclusie um, om te zeggen van ja. Dus de ramp had niet plaatsgevonden als het allemaal in orde was geweest. Ik denk dat dat nog een beetje te vroeg is om dat te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo, op het moment dat door elektriciteitsproblemen... deuren die open stonden onderin het schip, wat het werk op het schip vermakkelijkte... niet reageren en dus niet sluiten en het water dus veel makkelijker naar binnen kan lopen... ja, dan zou je wel kunnen zeggen dat het zeker niet bijgedragen heeft aan het voorkomen... Van, ...van de ramp. Uh, of het helemaal uh, te, verleden, te, te, te vermijden zou zijn geweest, dat is de vraag. Maar uh, het had misschien wel wat minder groot kunnen zijn als dat uh, dat gefunctioneerd. Als we in het tijdspad kijken, dan is de vraag natuurlijk ook waarom het nu pas bekend wordt. Want het moet toch een tijdje bekend zijn? Nou ja, uh, de technici van het Openbaar ministerie in Grosseto wisten dit al op 4 april... Uh, maar ja, het onderzoek loopt nog, dus uh, wanneer het ministerie uh, heeft uh, gedacht dat ze daar niet zoveel mededelingen over zouden willen doen. Nou is het, het rapport is uitgelekt aan de Corriere de Sera en is het toch bekend ja, dat, dat, dat de maatschappij uh, Costa Crochera het niet wil vertellen, dat lijkt me, dat lijkt me duidelijk, want die heeft daar geen enkel belang bij. Sterker nog, uh, op, de, op het nieuws van vandaag hebben ze reageer, gereageerd door te zeggen, ja, er was niks aan de hand. Alles werkte goed en het is eigenlijk, zoals jullie net ook al zeiden... gewoon de schuld van minister Sketino. die zo nodig te dicht langs het, te, te dicht langs het eiland moest varen. Die, die schuldvraag lag vooral bij die meneer... maar die wordt natuurlijk nu wel een beetje verlegd, of niet? Ja, daar, daar ga ik wel een beetje van uit. Uh, hij, hij krijgt, uh, of hij, het is hem te lastig gelegd, uh, uh, drie, vier dingen. Uh, meervoudige dood door schuld, voortijdig verlaten van het schip... Uh, veroorzaken van een schipbreuk en het niet melden van een ongeluk... Aan de kustwacht. Nou, hij is dus hoofdverdachte samen met zijn rechterhand Ciro Ambrosio. En nog vier officieren en drie managers van het, van het bedrijf Costa Crociere. Maar als nu blijkt dat we van tevoren wist dat heel veel dingen niet functioneerden aan boord, ja, dan. Ja, dan lijkt me toch wel dat de schuld uh, ook bij het bedrijf zelf komt te liggen. En niet alleen bij meneer Scatino, die natuurlijk gewoon een stomme fout heeft begaan. Laten we daar even duidelijk over zijn. Nou, dit is informatie, uh, informatie die is uitgelekt. Uh, later deze maand worden resultaten van het technisch onderzoek officieel bekendgemaakt. Dan horen we wellicht meer van jou. Angelo van Schaik, dank voor dit moment. Dan gaan we het hebben over de man die al een paar dagen verrast... als drager van de bolletjestrui. We hebben het dan weer over wielrennen. Mikael Morkov, de Deense debutant van Saxo Bank. Dag in dag uit voor in te zien bij de ontsnappingen. Opsteken voor de ploeg natuurlijk niet moet doen zonder Alberto Contador. Ook vandaag was die Morkov dus weer lang in de aanval. Maar hij stortte echt op het laatst helemaal in. Maar zijn bolletjestrui die heeft hij nog wel even. De Danois, dus Mikael Morkov. De man die we op de piste hebben. De champion monde de Amerikaanse bij het begin van de laatste klim gaat hij nog voorop samen met zijn vluchtgenoot. Maar het is voor het laatst dat speaker Daniel Manjas hem kan noemen als koploper. Compleet met het ophalen van zijn doopzeil Mikkel Morkov, na opnieuw een hele dag vooruit, moet het laten gaan wordt in beeld zichtbaar als iemand die door het hele peloton is ingehaald. Aan de finish, bij de bus, staat een van de verzorgers. Uh, Geert van Wat is die deen voor een jongen? Welke deen? Michael. Ja. ja. Ontdekking van de honden, denk ik. Eerst Tour de France, mooi man. Ja. ja. Maar beschrijf hem eens, w wat voor een man is het in de, in de ploeg? Hij komt eigenlijk van de baan af. En nu je hij dus goed het weg wil rennen. En uh, dan gaat hem goed af. Ja, aardige gast. Niks mis mee. Ja. En hij durft? En hij durft. Het is goed voor de ploeg ook, hè? Want ja, het is duidelijk voor het geheel gaan Jullie niet Spanjaard moet om de bekende redenen ontbreken. Alberto komt door, Dus dan maar de trui. Ja, was zo niet gepland. Maar wel aanvallen. En uh, daar waar we kunnen doen, gaan we gewoon meedoen. En dat doen we dus al. Fantastisch. En hij zet voortdurend mee... Hij zit voortdurend mee. Normaal gesproken rijd je dan nou een week in de bollet dus dat is toch goed. Ja. Al moet hij het vandaag dus op het laatst laten gaan. Ja, maar ja, je kunt er blijven zitten, er niks. Dus strijdend dan onder, maar ja, hij heeft voorlopig negen puntjes en die pakken ze niet meer af. Dag. Veteraan ploegmaat Kasten Kroon is een van de laatste van de ploeg die binnenkomt. Uh, ik ben een kilometer of 40 voor de meet ben ik gevallen. En er was een grote valpartij, een kilometer of 25 voor de meet. En ik reed echt helemaal voorin. Ik voelde me echt super goed. En uh, ja, ze vielen, ze vielen rechts van me. En ik ging vol in de remmen. En ik kon, uh, ik kon die valpartij net ontwijken. Ik viel niet. Maar, uh, en ik was er net doorheen. En, uh, en ik had een lekker band achter. Dus het uh, hele profiel was van die achterband. En, uh, maar ja, er lagen zoveel renners op de weg. Dus de weg die was geblokkeerd. Dus ik, ik heb denk ik een minuut of zes, zeven stilgestaan om te wachten op een wiel. Ik kijk eens even naar de hele kroon van top tot teen. Nou, het ziet er nog redelijk uit. Ja, ja, ik ben, ben er goed vanaf gekomen. Maar het is al een kutdag. Ook voor de Deen, die weer de hele tijd in de aanval was, in de bolletjes trui. Maar dat op dit laatste heuveltje, ik zei het al, moet laten gaan. Daar weet ik allemaal niks van, joh. ik, <laughs> ik was met mezelf bezig. Dus. Wat weet je dan van je ploeggenoot die dat zo aardig doet de eerste dagen van deze tour? Nou, Michael Ja, nou, het, uh, het is de eerste Tour en ik heb, ik heb veel met haar gepraat. Ik heb gewoon gezegd, je moet er gewoon in vliegen. En, uh, je, weet, je weet nooit wat het oplevert. En, uh, en zeker vandaag, ik, uh, ik duwde me eigenlijk de ontsnapping in. Dus Ik was net meegesprongen in het begin en ik werd teruggepakt. En, uh, en toen reden vier man weg, maar het was tegenwind. Het was eigenlijk een heel raar moment om mee te springen. Maar ik wist gewoon, weet gewoon uit ervaring dat... Uh, dat op een gegeven moment de, de ploeg van de leider de weg gaat blokkeren. En, uh, en dat, dat, dat waren ze ook aan het doen. En uh, ik zei ze tegen hem, come on Michael. En hij zegt van no, no, no, no. En ik pakte een beet en ik, ik gaf hem een slinger. En ik kon nog net, uh, net ertussendoor en hij zat mee. Hij moet wel, want dit zijn zijn dagen. Dit zijn misschien wel jullie dagen. Ja, ja ik had zelf ook uh, super graag meegezeten. Het was een hele mooie, uh, mooie, uh, mooie rit voor mij, een mooie finale voor mij. Maar ja, je moet gelukkig allemaal mee te zitten. En uh, toen ik niet mee zat... Uh, Ging ik ging proberen om een korte uitslag te rijden, maar ja, gewoon uh, pech gehad. Maar het komt er dus op neer dat de oude kroon, de jonge Deen, zo'n beetje op sleeptoon neemt... of als, door zijn eerste, eerste Tour heen gids. Ja, ja, nou ja, ik, door uh, de tour heen ja, ik help de jongen zoveel als ik kan. Ik bedoel, uh, ik heb al zo vaak gereden, dus, uh, dus ik denk dat ze er wel wat aan hebben. Tourveteraan Karsten Kroon vertelde het aan Tourveteraan Jeroen Wielaert. Terug naar Wimbledon. Lukt het Kerber om, om nou te winnen, Marcella? Nou, ze zit er weer heel dichtbij. Twee puntjes verwijderd van de overwinning. 5-3 leidt ze in de tweede set tiebreak. Wat vecht die Sabine Lissiki knap, zeg. Uh, teruggekomen van 6-3 en 3-0 achter. Teruggekomen van twee matchpoints achter. Nu van 5-3 achter, 5-4 geworden in de tiebreak. En uh, dus ja, vraag ik me af wat er in het hoofd uh, omgaat van die Angelique Kerber. Het laatste toernooi op Gras in Eastbourne verspeelde ze dus vijf matchpoints. Nu heeft ze al een dikke voorsprong laten lopen. En twee matchpoints. Ja, dat gaat toch knagen. Maar goed, ze staat nog 5-4 voor. Maar wel met de service van Lissiki te gaan. En die heeft een goede service. Eerste service is in. Daar komt de voorhand van Lissiki. Ja hoor, en een winnende klap langs de lijn. En dan wordt het vijf gelijk. En is ook uh, Lysiki nog maar twee punten verwijderd van het eind van de set. Want dan wint ze die tweede set. En dan zouden we dus een derde set krijgen. Het is een hele leuke wedstrijd geworden tussen twee speelsters die zeer gewaagd zijn aan elkaar. Ze hebben wel vier keer eerder gespeeld. Vier keer was het Kerber die won. Maar ja, dit is Wimon. Dit is een specialiteit van Lissiki. Eerste service is in van Lisicki. Daar komt ze u. Gaat die voorhand weer lang uit? Ja hoor, langs de lijn. Twee knappe punten van Sabine Lisicki. Gisteren nog te sterk voor de nummer één van de wereld. Maria Sharapova. En nu op setpoint. Het is ongelooflijk. 6-3 3-0 achter, 2 matchpoints achter, nu 6-5 voor in de tiebreak. Ja, ze heeft emotie getoond, ze heeft het publiek op haar hand gekregen. Ze speelt met passie, knap, knap, knap. De service is goed van Kerber, maar de return van Lissiki niet. En dan wordt het 6 gelijk en moeten de vrouwen weer wisselen van speelhelft. Het is hier dus nog niet afgelopen, het is en blijft spannend. Duitse tennis doet het trouwens heel goed. Twee vrouwen bij de kwartfinales van dit toernooi en ook twee kwartfinales. Bij de mannen. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. John Travolta, Olivia Newton, John. Hè. Op uh, de webcam kon u ze zien dansen so op You're the one that I want. En uh, Tom van den Hek had u, heeft u gemist daardoor. Ja, was ook prachtig, lekker aan een dans hier. we gaan even naar Wiebelden, Marcella Mesker. Want we horen een hoop lawaai. Ja, groot applaus voor Sabine Lissiki. Die trekt toch die tweede set tiebreak eruit hoor. Ze kreeg nog een matchpoint tegen. Dat was nummer drie. En weer glansrijk poetste ze dat matchpoint weg. En op haar tweede setpoint slaat ze toe. En dus krijgen we een derde en beslissende set. Het is spannend, het is goed, het is promotie voor het vrouwentennis. En een hele mooie kwartfinale bij de vrouwen. Radio 1, Sportzomerdoks. Verhalen vanaf de zijlijn. Dubbele prestaties leveren is topsport. Creatieve geesten die zowel in de wetenschap als de kunst excelleren zijn zeldzaam. Ecoloog Martin Scheffer is er zo een. Hij is gevierd wetenschapper, winnaar van de Spinoza-premie. Maar ook begaafd muzikant met maar liefst 15 platen en honderden concerten op zijn naam. Frederik Melman zocht hem thuis op om te horen waar zijn briljante ideeën het makkelijkst opborrelen. Kijk, we lopen door je tuin. Een prachtige boerderij aan de Waal. En uh, wat is dit? Dit is de, de schuur in de boomgaard. En die gebruiken we voor van alles, maar onder andere om met mensen rustig te kunnen zitten werken. Dus van nu dan hebben we, een, uh, hebben we een gezelschap hier. En in plaats van een conferentiecentrum is het eigenlijk wel zo gezellig om gewoon met uitzicht op de boomgaard... Te, te werken. Heerlijke licht eraan. Ja, dan maken we het, het houtkacheltje aan. Hier wordt dus wetenschap bedreven, maar ook muziek gemaakt. En hier wordt ook muziek gemaakt. de ukulele. Die ligt altijd in de aanslag. en uh, nou, Tussendoor lopen we even naar de, naar de rivier of uh, plukken een appeltje. En dat is, uh, dat is heel lekker werken. Ja. Je moet er rustig de tijd voor nemen. En uh, niet al te zeer gefocust op dat je binnen een uur... een geniale conclusie moet hebben. Rustig gaan en dan, uh, dan komt het wel. Hoe zoek jij je rust? Hoe doe je dat? Door bijna altijd nee te zeggen. Jij zit hier nou <laughs> wel. Dus ik heb ja gezegd. Maar ja, het risico is om, uh, om te veel dingen te doen. En wat, ik, wat voor mij ook heel goed werkt, is uh, bijvoorbeeld fietsen naar mijn werk. En dat is uh, 23 kilometer. Dus dan zit je gewoon twee keer per dag zit je in een uur... waar je geen internet hebt en eigenlijk niks anders kunt doen. En dat, dat vind ik zelf heel lekker. Dus een beetje... Uh, een beetje uitwaaien, dat is voor mij ook wel belangrijk. Wat maakt de geest vrij? Vrij voor nieuwe gedachten? Dan ga je vanzelf, dan dwaalt de geest vanzelf af. En dat kan. Uh... En soms leidt dat nergens toe, en soms krijg je daar weer een leuk idee. Uh... Maar het is, uh... ja, ik vind het wel heel lekker. Wat kun je nog herinneren van toen je klein was dat hier gebeurde? Waren er avonden waar je ook bij ging zitten? En... Nou, er werd altijd uh, muziek gemaakt in het huis. M mijn ouders, kennissen, collega's. Ik vond de natuur altijd leuk. Dat, dat was ook misschien met de paplepel ingegoten. Want dat, uh, mijn moeder die wist ook de namen van de vogels en de plantjes. En mijn uh, grootouders ook. Vogeltjes kijken, plantjes kijken, insecten vangen, uh, proefjes doen. Ik vond het allemaal wel leuk. Om iets goed te kunnen, moet je heel veel uren maken. En om heel veel uren te kunnen maken, moet je het heel erg leuk vinden. Uh, dus op het moment dat je er echt aan verslingerd raakt, dan uh, komt het wel goed. Het kan soms bijna verslavend zijn. Als je, als je meer speelt, dan kun je ook bijna niet meer stoppen dan heeft het bijna zoiets als, uh, als, als duur sporten, zeg maar. Dan, uh, dan krijg je er een heel lekker gevoel van en dan wil je niet meer stoppen. <laughs> ja, en daar, en da dat gaat heel goed. Ook toen ik net die gitaar had, toen, uh, ik was daar zo door gefascineerd. Ik, had, uh, ik nam dat ding... Uh, als ik naar bed ging, nam ik die gitaar mee, lag ik nog te spelen... en s ochtends werd ik wakker en dan lag hij daar nog... en dan ging ik weer verder met, uh, met spelen. Ja, zo leer je iets... Ja, maar wat is talent dan? Want we zeggen vaak van... die heeft talent, die speelt fantastisch veel, die heeft er talent ja. voor. Wat is dat dan? Ja, nou, de een heeft wel iets meer aanleg dan de, dan de ander. Ja, dat is een cliché, maar dat is niet genoeg. En het is ook misschien niet eens het grootste deel. Het grootste deel is echt dat je, dat je daar helemaal voor gaat. Soms ben je wat op het spoor. Nou, dan ga je daar even helemaal voor... Als je denkt van, ah, ben ik iets heel spannends op het spoor? Dan laat je even alles uit je handen vallen. En dan, uh, en dan kan dat, ook, uh, dat kan ook verslavend zijn. Dan kun je er, uh, dan kun je niet meer van slapen, kun je niet stoppen en zo. En, ja, en, uh, soms leidt dat tot niets. Dat gebeurt ook best vaak. Je zit ook wel eens op een dwaalspoor. En soms heb je echt iets, uh, iets leuks nieuws uh, ontdekt. Is dat op dit moment zo? Ben je nu iets spannends op het spoor? Ja, verschillende dingen eigenlijk. Ja, ja we zijn... Uh, we zijn heel lekker bezig met, uh, met wat mensen. Ja. Dat mag maar... je nog niet te veel over zeggen. Nee, laat ik dat nou maar niet. Uh... <laughs> nee, maar het is, het is, het is weer heel... Uh, het, het is uh, hartstikke leuk, ja, heel spannend. Ja, we gaan terug naar het huis nu, want daar heb je ook een ruimte waar gemusiceerd kan worden. Ja, bij het, bij het huis is het... Te... De oude muziekkamer die daar door mijn ouders aan is gebouwd. Met hetzelfde idee, een beetje los van het huis. Dat je rustig, uh, rustig kunt, uh, kunt muziceren, kunt werken... zonder dat de rest daar last van heeft. En dit hebben je ouders bijgebouwd. Prachtige, ja. hoge ruimte. Ja, dat is een Veel beetje dicht. het idee van, een, van een, een oud kapelletje, zeg maar. Om ook de akoestiek te hebben die je in een klein kerkje hebt. Ik zie hele exotische... Instrumenten. Wat hangt daar bijvoorbeeld? Een soort van toeter met een stok Nou ja, voor, uh, hier, daar hangt een, uh, een basblokfluit van mijn vader. Die was uh, blokfluiter. En daarachter hangt uh, die toeter met die stok die je bedoelt. Dat is een, uh, een Galicische doedelzak. Ja, en al improviserend. Als je denkt, ik ga eens even lekker zitten en gewoon eens wat proberen. Ja, dat, dat doe ik ook wel. Pak gewoon een, pak gewoon een instrument en uh, gewoon even lekker wat, uh, wat spelen. Ja, dat is goed. Welk instrument? Wil je een viooltje of... Uh... <laughs> Als je een muziekinstrument speelt, denken de mensen ook meestal... dat je geen slecht mens kunt zijn. Dat, dat heb ik gemerkt met het, uh, met het liften, dat ik vroeger heel veel deed. Dat ging met hun vioolkoffer altijd veel beter. Daar kan natuurlijk best een machinegeweer in zitten. Maar... En, en mensen zeiden dat ook. Ja, je had een vioolkoffer bij, want dat, dat moet, wel een, moet wel een goede jongen zijn. Ja. Dus die zette je dan als eerste aan de weg? <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Wanneer krijg je eigenlijk nou de beste ideeën? Is er iets over te zeggen? Um, nou, ideeën in het algemeen, nieuwe ideeën... komen associatief tot stand. Um, de, echte, de echte nieuwe ideeën en inzichten... Um, die hebben eigenlijk altijd te maken met het associatieve werken van je hersenen. En dat is een hele andere uh, manier van werken dan het redenerend werken... Als je alleen maar rationeel nadenkt, dan dat is dat niet voldoende? Nee, dat is niet voldoende. Dat is, uh, dat is bijna een beetje als dat je als muzikus uh, heel goed technisch zou zijn, maar totaal geen gevoel in je muziek kunt leggen. Het is, uh, bij, bij beide dingen heb je het vakmanschap, en dat is uh, je instrument beheersen, je techniek beheersen. In de muziek en de wetenschap is het goed kunnen uh, redeneren. Uh, goed de, de, de logica erin houden... goed uh, je literatuur kennen... Uh, goed je wiskunde kunnen gebruiken... goed je experimenten kunnen uitvoeren. Maar uh, zowel de wetenschap als de muziek... heb je ook die intuïtieve associatieve kant nodig. En mensen weten dat bij de muziek wel natuurlijk. Het gaat erom of je, of je iemand zijn, zijn ziel kunt raken met je viool. Niet of je een noot verkeerd uh, speelt... En bij de, bij de wetenschap denkt men er vaak wat minder over na, maar heb je ook die, uh, die associatieve, intuïtieve kant heb je ook nodig. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds, de Radio 1 Sportzomer van 2012. En wij gaan verder van mensen met een dubbeltalent... naar mensen met een enkel talent, Een tennistalent namelijk, maar wel een heel groot talent, Marcella Meske. Want het is een prachtig schouwspel, hè, wat er zich afspeelt in die kwartfinale. Ja, het is hartstikke leuk, de partij tussen Sabine Lissiki, nummer 15 van de wereld... en Angelique Kerber, haar uh, landgenote uit Duitsland, She is de nummer 8. Ja, we beginnen weer van voren af aan in die derde set. Meteen weer met een break op de service van uh, Lissiki. 1-0 dus voor Angelique Kerber, dat denk je misschien... Eén game gespeeld, dat is uh, niet zoveel. Nee, dat klopt. Het was een hele lange break. Lissieke ging naar de kleedkamer, heeft zich volgens mij uh, verkleed... is naar het toilet geweest, heeft een banaan meegenomen... een fles drank, volgens mij een tube uh, vitaminepilletjes. Dus die is heel wat van plan. Die verwacht nog een, uh, een uurtje of zo te tennissen. Het is geen tiebreak in de derde set, dus wie weet gaat dat ook gebeuren. Maar voorlopig 1-0 voor Kerber. Die leidt dus met één servicebreak in de derde set. Dat kan dus nog wel even duren, Marcelle Mesker, dank je wel. Uh, in de tussentijd hebben wij de gelegenheid om Jelly Brouwer aan te kondigen... Want de cultuurzomer, na half acht. Jelly, goedenavond. Goedenavond, Lucella. En wie ja. heb jij zo naast je? Vandaag uh, Johan Bakker is cultuurjournalist, uh, freelancejournalist... onder andere werkzaam voor het Nederlands Dagblad. En hij schreef een boek, zijn eerste boek... beter gezegd een biografie over de zangeres Eva Cassidy. En won daarmee gelijk een heel belangrijke Engelse prijs. Maar eerst het nieuws, voorgelezen door Mark Visser. In de Zwitserse Alpen zijn vijf bergbeklimmers bij een ongeluk omgekomen. Het zijn buitenlanders, maar hun nationaliteit is nog niet bekendgemaakt. Toen ze aan de afdaling begonnen, ging het door onbekende oorzaak mis... en maakten ze een val van honderden meters. De man die in 2010 een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets gooide... komt op vrije voeten. Het gerechtshof in Den Haag heeft de voorlopige hechtenis van Erwin L. geschorst. De man zat al die tijd vast. Het gerechtshof zegt dat L. vrijkomt... omdat zijn persoonlijk belang nu zwaarder weegt dan het algemeen belang.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 Het olieconcern Shell en het Duitse chemiebedrijf BASF moeten in Brazilië een schadevergoeding betalen aan oud-werknemers van een pesticidenfabriek. De bedrijven moeten 382 miljoen dollar in een fonds storten. Een Braziliaanse rechtbank wees de claim toe. Die was ingediend door werknemers die zeggen dat ze door de vervuiling en onveilige werkomstandigheden ziek zijn geworden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Cultuurzomer. Goedenavond bij de cultuurzomer. Ja, het is bijzonder hoe het kan gaan in de mensenleven. Johan Bakker is cultuurjournalist, eh, freelancejournalist... onder andere werkzaam voor het Nederlands Dagblad. En hij schreef een boek, zijn eerste boek... beter gezegd een biografie over de Amerikaanse eh, zangeres... ik zeg altijd Eva Cassidy, maar eh, jij eh, zei het. eigenlijk moet je zeggen... Eva Cassidy, haar moeder was weliswaar een Duitse... Maar in Amerika noemen ze haar natuurlijk Eva. Johan. Ja, dat klopt. Ja, alle vrienden en bekenden en familieleden van haar noemden haar Eva. En uh, zo spraken ze over haar Eva, Eva Cassidy. De ja. naam Cassidy komt uit Ierland. Haar vader was afkomstig zijn voorgeslacht althans uit, uit Ierland. Dus ze heeft heel duidelijke Europese wortels. Europees bloed. Uh, je schreef het boek in het Engels... en toen won je daar ook nog eens de People's Book Prize mee. Uh, een medewerker van de uitgeverij nam de prijs in ontvangst... uit handen van bestseller-auteur Frederick Forsyth. Waarom was je daar zelf niet bij? Dat is een goede vraag. Uh, ik, ik had er op zich kunnen zijn... Uh, waren het niet dat uh, de uitgever geen zin had om de overtocht te betalen... plus de 160 pond uh, die hij moest betalen als hij mij aan tafel wilde hebben daar. En uh, welis, wellicht uh, de huur van een smoking die ook aangetrokken had moeten worden. <lacht> en hij dacht, uh, muziekbiografieën uh, die winnen toch nooit een prijs. Althans, dat wa was hun ervaring. ja. En uh, dat viel dus nog wel een beetje mee, of, of tegen, net hoe je het... Uh, nou, heel erg ja, mee, lijkt mij. mij erg mee, ja zeker. Ze, ze hadden er absoluut niet op gerekend. En jij? Ze waren er ook niet, uh, ook niet op gekleed. Uh, nee, ik had er zeker niet op gerekend. Stiekem natuurlijk wel op gehoopt. Ik had mm -hmm. nog wel gezien op de site dat er best veel mensen waren... die uh, een leuke opmerking onder het boek hadden geschreven van... Uh, goed, zo, ga zo door. Uh, zowel Engels als, als in het Nederlands overigens. Uh, ook Nederlanders mochten stemmen. Ik had uiteraard... Uh, ja, want wat is ja, het eigenlijk ja. voor prijs, die People's Book Prize? Uh, de prijs is bedacht door een uh, Britse schrijfster. Haar naam was uh, Beryl Bainbridge. Uh, ze was een bestseller-auteur. Maar dat heeft heel erg lang geduurd voordat zij succesvol uh, was. Uh, pas op latere leeftijd uh, verkocht ze heel erg goed. En uh, wat haar dwars had, was in de eerste plaats dat het zo lang duurde... dat dat succes kwam. Maar uh -huh. ook aan de andere kant dat ze nooit een keer een literaire prijs heeft gewonnen... En toen bedacht zij, met het vele geld wat ze had verdiend... Uh, laat ik daar iets goeds mee doen. Ik, uh, ik begin een prijs, de People's Book Prize. Dan mogen de, de mensen in het land, dus niet alleen de kopers van boeken... maar ook uh, mensen die bijvoorbeeld uh, via bibliotheken een, uh, een boek lenen... Ja. mogen dan een, een, uh, een stem uitbrengen. En het boek met de meeste stemmen, simpelweg gezegd, wordt dan de winnaar. Ja, en, het is dus echt een publieksprijs, een, publieksprijs, een, ja. een prijs van uh, de lezers. Ja, van het, uh, van het, uh, eigenlijk van het Britse, Britse volk. Een maar, beetje vergelijkbaar met de NS Publieksprijs die we hier in Nederland kennen? Ja, zo, zo kun je het zien. Uh, er is één verschilletje. Uh, de People's Book Prize is vooral gericht op uh, auteurs die nog beginnen moeten met een carrière. Hm. Uh, dus beginnende schrijvers hoeft niet per se een debuutauteur uh, auteur te zijn. Maar wel iemand die nog net begonnen is met... Ja. Het schrijven van een boek. Zoals daar is, Johan Bakker Precies. uit de Nederlanden. Ja, ja, ja. ja en het is eigenlijk ook een prijs voor Britse auteurs. Dus wat dat betreft uh, ben ik een hele vreemde eend uh, daar in de bijt. Plus nog een keer het gegeven dat ik er niet eens bij was. Dus dat heeft ongetwijfeld een hele scheve <lacht> ogen gegeven. En de uitgever had ook, ook was niet opgekleed was. Nee, de uitgever was ja. niet eens in een smoking. <lacht> want hij dacht, ik blijf lekker achterin uh, bij, de, bij de bitterballen. En, uh, en toen bleek dat hij toch een voren moest... Uh, hebben ze daar bitterballen? Nou. Volgens mij niet. Goed, uh, ik ben een enorme liefhebber van Eva Cassidy. Dat is mooi. Uh, uh, maar wist eigenlijk niet meer dan dat ze op heel jonge leeftijd is gestorven, namelijk toen ze 33 was. En dat ze pas na haar dood wereldfaam uh, verwierf. Voor de mensen die haar niet kennen, uh, laten we even heel, een heel kort liedje van haar horen. I know you by heart. En misschien moet je even de introductie vertellen wat, wat voor liedje het gaat. Zij zong uh, alleen maar covers. Uh, dit, dit was ook een cover. Hoewel ze de, de tekst een klein beetje heeft aangepast. Uh, vaak veranderden ze de muziek van liedjes. En dat, dat waren maar hele kleine ingrepen. Maar die ingrepen waren wel uh, dusdanig dat, dat het liedje er vaak door werd verbeterd. Mm -hmm. Het gaat niet voor alle liedjes, maar wel voor veel liedjes. Uh, in dit geval heeft ze de, de tekst een klein beetje aangepast. Uh, uh, er komt bijvoorbeeld een regel in voor die heet... Uh, I Saw Your Profile, als ik het goed zeg. Ja. En heeft ze veranderd in I Saw Your Sweet Smile. Maar het is een lied over, over een uh, kankerpatiënt. Uh, uh, en een van, een van haar mooiere mooie covers. En uh, volgens mij gaan we nu luisteren naar een uh, uitgeklede versie... zoals die staat op de cd Simply Eva. Uh, daar hebben ze alle nummers die ze zongen... Van, van alle franje, van Synthesizers en, en noem maar op. En, uh, zodat alleen haar stem en de gitaar over, overbleef... En in dit geval dus alleen de stem. Dus en dat is een goede manier om Iva Kessel die te leren kennen. Cassidy. Nou, betere kennismaking is volgens mij niet mogelijk. Johan Bakker schreef een biografie over Eva Kessedy. Ze stierf op 33-jarige leeftijd, 1996. Ze stierf aan kanker. Herinner jij je nog wanneer je haar stem voor het eerst hoorde? Ja, dat herinner ik me heel goed. Het was namelijk in uh, 2001 toen ik een uh, cd van haar uh, toegestuurd kreeg ter recensie. En uh, ja, het was, was meteen uh, liefde op het eerste gehoor, kan je wel zeggen. Ik schreef een, een hele enthousiaste uh, recensie. Uh, Zelfs zo enthousiast dat een, een tante van me... die, uh, die heeft een, uh, een winkeltje waar ze niet alleen boeken verkopen... maar ook, uh, ook uh, een paar cd's. Die belde me op en die zei... ik heb allemaal mensen in mijn winkel die willen een cd van Ivo Kessen die, uh, kopen. En waar kan ik die bestellen? Dus dan had ik wel het gevoel van... Hey, ik heb uh, kennelijk een snaar uh, geraakt uh, mm -hmm. bij mensen. Wat voor winkeltje is dat? Dat is een heel klein, heel klein winkeltje. Ze woont in, in Leeuwarden en daar verkoopt ze boeken en platen. En had je die recensie voor het Nederlands Dagblad geschreven? Die was van een christelijke krant, hè? Ja, klopt. Ja. En is het een christelijke boekhandel? Uh, ze verkoopt denk ik voornamelijk christelijke boeken. Ja, dat klopt. Ja, ja. Want wat is, uh, hoe, hoe komt het dat Iva Kessen... die het heel erg goed doet in religieuze kringen... en dan vooral gereformeerde kringen? Dat, dat, daar kan je over twijfelen of, of dat helemaal zo juist is. Uh, natuurlijk zong zij... Uh... Of komt dat door Johan Bakker... die zo enthousiast dat voor het zou, Nederlands Dagblad schreef? Dat zou ook nog <lacht> kunnen dat ik heel enthousiast heb geschreven. <lacht> het is natuurlijk, uh, je kan het allemaal niet achterhalen. Maar ze zong een aantal hele mooie gospels. Mm -hmm. en dat is uiteraard... Uh, uh, voor mensen die daar iets mee hebben, die, uh, die worden daardoor door geraakt. Uh, en uh, je kan aan de manier waarop Eva uh, zingt, kan je horen... dat teksten voor haar heel belangrijk waren. Uh, daar ben ik dan met terugwerkende krachten uh, achtergekomen... Dat, dat zij de meeste liedjes uh, uitkozen, niet alleen vanwege de muziek... maar vooral ook vanwege de tekst. En dat kan je dus horen als iemand een, een gospel uh, zingt zoals zij dat zingt. Uh, een Engelse journalist heeft daar ooit over gezegd... Uh, Zelfs uh, de grootste atheist, uh, die bedenkt zich nog een keer... als hij Yves Kesley heeft horen zingen. Dus dat zegt wel iets, uh, ja, denk ja, ik. Dus ja, Ook ja. over niet-gereformeerden. Terwijl ze, uh, want ik heb je biografie uiteraard gelezen... niet van heel christelijke huizen is, hè? Nee, helemaal niet. Uh, was het was dankzij een huisschilder dat ze met God in aanraking kwam. Ja, uh, ik ben er ook best wel trots op... dat ik degene ben geweest die die huisschilder heeft ontdekt. Althans, uh, de persoon. Hij krijgt uh, mythische proporties. Eigenlijk wel. Ja, ja, Leo heet hij. Zijn achternaam weet ik niet. Oh? Nee, daar zijn we niet achtergekomen. We weten zelfs niet of Leo nog leeft. Eigenlijk hoop ik dat hij zich uh, na het lezen van het boek misschien meldt. Of wat dan ook. Maar Leo is Leo. Nee, Leo ja. Uiteraard Leo, ja. <laughs> en uh, Leo die was de huisschilder van de, van de familie Cassidy. En uh, een, een charismatische persoon. Uh, gewoon in de omgang, de dagelijkse omgang met, met Eva. Die voelde zich uh, heel snel tot hem aangetrokken. Uh, ze voelde zich niet snel thuis bij, bij volwassen mensen. Als, als, als jong meisje. Maar uh, hij had een ontwapende manier van, van doen. Daarnaast was hij niet alleen huisschilder, maar ook kunstschilder. En Eva was ook al vanaf jonge leeftijd uh, uh, schilderde ze. Uh, ze. Ze was eigenlijk een, een multi-talent, Dus niet alleen een zangeres, maar ook, ook, ze maakte ook beelden kunst. En uh, Leo die bood haar aan om uh, te laten zien... hoe je ook grotere olieverfschilderijen zou kunnen gaan maken. Dus uh, op die manier kwam, kwam ze bij die Leo thuis... Uh, ze was zeer onder indruk van de manier waarop hij uh, te werk ging. En toen bleek hij ook nog een derde talent te hebben. Namelijk dat hij een, uh, een predikant was in een, uh, in een evangelische gemeente. En hij nodigde Eva en ook de broer van Eva, Den en nog een zusje uh, uit... om mee te gaan naar de kerk. En da daar is ze geraakt door de prediking. Maar ook door, de want het was een zwarte kerk. Hoewel Leo blank was. Mm -hmm. Was het een zwarte baptistenkerk. En daar... Uh, uh, kwam Iva in aanraking met gospelmuziek, dus de zwarte gospel. En daar werd dat zaadje, zaadje geplant, eh, waardoor zij gewoon haar leven lang... heel erg van gospelmuziek is blijven houden. En mensen ook vaak denken dat zij een zwarte vrouw is, hè, als ze niets van haar weten. Ja, ze is ze... wel met Rita Franklin vergelijkt. Klopt, ja. ja. En, en, en uh, zelfs, zelfs uh, een collega als uh, Chuck Brown, die uh, twee maanden geleden helaas overleden is... en met wie ze later heeft uh, samengewerkt... En die uh, nooit meer met een andere vrouw heeft opgetreden. Omdat er geen andere Yves was. Er zou Eva. geen tweede Yves komen, nee, dat klopt. En toen die voor het eerst uh, de stem van Eva hoorde... en Chuck Brown is, is zwart... dacht hij ook met een zwarte zangeres uh, van doen te hebben. Een dag later kwam hij haar tegen en ze stelde zich voor... ik was die zangeres die hij gisteren op het bandje hoorde. En toen was hij nogal verbaasd dat het... het kleine blonde zangeresje was. Dat hij zo'n machtige stem in zich bleek te hebben. Ja, want heel klein was ze. Ik geloof 1,60 meter. Dat zo was zo. behoorlijk klein, ja. ja, ja. Zoiets, ja. ja, ja. Uh, nu lijkt het alsof ze een, een gospelzangeres was... en heel religieus, maar dat is allemaal niet waar. Nee. Hoewel ik me wel een beetje afvroeg... omdat jij werkzaam bent voor het Nederlands Dagblad... of je dat religieuze er iets meer hebt uitgelicht... dan een andere biograaf zou hebben gedaan. Wat denk je? Dat zou heel goed kunnen. Uh, ho hoewel het uh, niet al te nadrukkelijk op de voorgrond is. Het is wel een, een rode lijn in de biografie... Mm -hmm. En dat had met name te maken met, met een van de eerste onderzoeksvragen die ik had. Uh, hoe zit dat nou precies? Ze zong Wayfaring Stranger bijvoorbeeld, een, een bekende gospel... Uh, waarin iemand zingt, uh, ik ga binnenkort dood en ik hoop dan uh, mijn vader uh, te ontmoeten. En dat vader kan je op verschillende manieren opvatten. Het kan de aardse vader zijn, maar het kan ook de vader in de hemel zijn. En tegelijkertijd uh, nam zij ook een... Uh, een nummer op uh, Imagine van John Lennon... waar heel duidelijk uh, wordt gesproken over... Uh, stel je eens voor, als er geen religie zou zijn... zou de wereld dan misschien niet veel beter zijn. Hm. En ergens daartussen... Uh, moet, moet haar uh, spirituele leven zich hebben afgespeeld. En da daar was ik erg nieuwsgierig naar. Hoe, hoe, uh, op wat voor positie zit iemand... voor wie de teksten kennelijk zo belangrijk zijn... Hè, en die, die beide liedjes uh, op zo'n invoerende manier weet uit te voeren. Ja. Uh, een ander belangrijk uh, punt is haar uh, uh, moeite met het performen. Met het optreden. Uh, nou, en eigenlijk, wat ik een beetje tussen de regels doorlees... is dat ze problemen had met haar vrouwelijkheid. De foto's die ook gepubliceerd zijn in het boek... is dat uh, is een meisje met ontzettend wijde ja. soepentruien. Uh, wat is daar aan de hand? Want daar heb je niet echt antwoord op gevonden. Ze is... Uh... Van, vanaf hele jonge leeftijd heel erg onzeker geweest over haar eigen uiterlijk. Um, onterecht, want het, het was uh, onmiskenbaar, een hele mooie vrouw. Je kon aan haar gezicht wel vaak zien dat ze heel erg gespannen was soms. En dan inderdaad, dan uh, schrok ze mensen af. Um, maar ze was, ze was gewoon heel erg onzeker over zichzelf. En, en da daar, daarvoor kan je heel erg uh, teruggaan in haar vroege jeugd... Uh, haar moeder is ook een onzekere vrouw. Het zal ongetwijfeld ook, ook gewoon in de genen hebben gezeten. Daar kan je heel erg over gaan psychologiseren. Onzekere vrouw? Ja, bedoel, je kan er heel erg over gaan psychologiseren hoe dat, hoe dat gekomen is. Uh, het had misschien ook iets te maken met... Uh, en dat beschrijf ik wel in het boek... met de relatie met haar vader. Uh, wat ook geen gemakkelijke relatie was. Haar vader had natuurlijk drommels goed in de gaten... hoe muzikaal zijn dochter was. En haar vader, Hugh Cassidy... Uh, wilde ook graag zelf doorbreken als, als zanger en uh, multi-instrumentalist. Multi, uh, ja. En hij zag wel dat, dat zijn dochter... twintig, uh, dertig keer zoveel talent had als hij. En dat, dat zat hij nogal te pushen. Zo van, ga, ga jij dat podium op? Al, al op heel jonge leeftijd nam hij haar mee. In een soort uh, huistrio. Dus met Dan, de violist, de zoon. De, de broer van Iva. En Iva als zangeres. En, dan en de twee zusjes in het achtergrond ook, ook vaak nog, hoewel die zusjes op een gegeven moment zijn afgehaakt. Uh, maar inderdaad, uh, heel erg pushen. Uh, niet, niet op, een, op een vriendelijke manier stimuleren... maar echt, echt bovenop zitten... En, van, en, en op een manier waardoor, zij, uh, waardoor het vaak het, het tegengestelde resultaat had... en waardoor ze waarschijnlijk heel erg onzeker is, ja. is geworden. Ja, want het was een ingewikkelde relatie... en krijgen je ook een beetje indruk dat, dat hij haar ook weer niet helemaal gunde? Of is dat de onzin? Ja en nee. Uh, hij had heel graag had hij zelf willen doorbreken. Dat, dat uh, steekt hij ook niet ondersteunen. zien. Ongetwijfeld, Maar uh, naarmate, naarmate hij ouder werd, moet ik wel uh, toegeven dat hij wel inzag dat hij daar niet helemaal correct aan heeft gedaan. En nu zij dan uh, overleden is, uh, kun je gewoon aan hem merken, als je met hem praat, dat hij er best wel spijt van heeft. Van hoe hij zich toen heeft opgesteld. Hm. En dat het wellicht niet handig was. En dat kan je ook weer terugvoeren naar zijn eigen opvoeding. Hij heeft ook een hele zware jeugd gehad, uh, door zijn vader in de steek gelaten, heel eenzaam heeft veel op korsscholen gezeten. Ik bedoel, je, kan, je kan alles uitleggen. Hm. En dat maar, heb je ja. ook gedaan, hè? want je gaat maar, echt terug maar, ook naar ja. de ouders, grootouders. Je ja. hebt een heel gedegen onderzoek gedaan. En uh, veel interviews uh, gehouden met de ouders, familieleden, vrienden. Met wie begon je eigenlijk? Hoe, hoe kwam je in contact met de ouders? Ik ben niet begonnen bij de ouders. Ik ben begonnen bij de muzikanten. Uh, Chris Biondo is een uh, heel interessante man... En producer. Hele, de producer die een hele grote rol speelde in Iva's leven. Want ze hebben ook nog een tijdje samengewoond. Het was dus uh, een vriend. Het was haar vriend. Uh, het was haar bassist. En het was haar producer. En ook je zou kunnen zeggen een muzikale mentor. Want uh, als je het hebt over stimuleren... dat deed Chris Biondo op, op een goede manier. Dus waar die vader wel eens onhandig bezig was... was Chris Biondo wist precies de, de goede toon bij haar te raken. En waardoor ze gewoon net weer even een tandje hoger ging. Mm -hmm. En net even weer zichzelf wist te verbeteren. Bovendien had Chris Bionde gewoon de goede apparatuur. Dus ik ben begonnen En met juist de juiste houding ten opzichte van, van haar ja. in tegenstelling tot haar vader. Ja, nou wat, wat, wat ik ook meteen merkte bij het, bij het onderzoek is uh, dat, dat toen ik Chris Bionde opzocht en dat is niet zo heel moeilijk, want je, je vindt zijn naam op internet en hij heeft een uh, eigen bedrijfje. En hij reageerde gewoon binnen, binnen een paar uur uh, er zit natuurlijk wel tijdverschil tussen. Hij zit in Amerika en uh, ik, heb hem, ik heb hem toen dezelfde dag nog gebeld. En hij was uh, absoluut bereidwillig om, om het hele verhaal wat hem betreft uit de doeken te doen. Wat hij toen op dat moment nog niet wist... was dat er spanningen heersen tussen de muzikanten enerzijds en de familie anderzijds. Uh, en dat heeft het ook wat moeilijker gemaakt om met de familie in contact uh, te komen. Omdat de familie en de bandleden niet meer door één deur... Kunnen. Dus als die familie Want, dan hoort, Kort ja, gezegd, ja. na haar dood uh, ja. uh, verwierf ze wereldfaam. Ja. Er werden ontzettend veel LP's verkocht. En er kwam dus geld binnen. En ja. waar veel geld is, is al snel oorlog. Ja. Is het zo ongeveer gegaan? Dat is ongeveer het verhaal. Uh, maar het, wat het extra triest maakt... is dat uh, de bandleden en de familie... heel lang vrienden zijn gebleven. Uh, Chris Biondo, die dus uh, de, de partner lange tijd van Eva Cassidy was had een goede relatie met vooral Barbara, de moeder van Eva. En ook na haar dood is die verhouding een tijd lang goed gebleven. Zeker een jaar of vijf. Uh, gingen ze in ieder geval één uh, of twee keer per jaar gingen ze samen uit eten... en weer uh, napraten hoe was, het, uh, met, hoe was het met Eva, uh, hoe goed was ze muzikaal. En toen dus die miljoenen binnenstroomden, uh, hadden ze aanvankelijk hadden ze een aardige afspraak over het verdelen van het geld. Maar toen dat om enorme aantallen oplossing ging, uh, heeft de familie een advocaat in dienst genomen. En die advocaat heeft al heel snel gezegd... jullie zijn niet wettelijk verplicht ook de bandleden te betalen. Nee. Want jullie zijn de ouders. Iva had geen testament. Als jij veel geld verdient uh, na je dood... Uh, dan vervalt het automatisch aan de familie in Amerika... Als je althans niet iets hebt geregeld. Terwijl uh, ze niet één nummer, zeg het nog maar eens met nadruk... niet één nummer zelf geschreven heeft. Nee. Het ging om covers, dus ja. heel veel geld kan er toch niet naar haar nou, adres zijn gegaan? To toch wel, ja. Je, je krijgt minder dan als je zelf uh, schrijft. Mm -hmm. Maar als jij gewoon, uh, laten we zeggen, we hebben het uh, vermoedelijk... want we weten het niet helemaal zeker. We hebben het vermoedelijk over ongeveer 12 miljoen albums die zijn verkocht. 12 miljoen? Ja. Dus dan... Dan kun je wel ongeveer één op één zeggen van er zijn er ook wel ongeveer 12 miljoen dollars binnengekomen. Hm. Zo, zo, zo eenvoudig ligt het. En dat is toch in, in, in een familie die nooit echt heel rijk is geweest. Nou, op geld. Ze moesten voortdurend sappelen. Werkt ja. werkten ook allebei. Uh, deden, deden gewoon eenvoudig werk. Uh, en, en, en iedereen moest, moest zijn best doen. En dat geldt ook voor de muzikanten. Die, die, dat was ook allemaal sappelen. Dat was, was geen vetpot. Uh, zeker die Iver Kessel, die band niet. Daar moesten ze eerder geld op toeleggen dan dat ze verdienden. En toen het dat geld binnenstroomde, ja, toen, toen, uh, toen werd het die, die hele situatie eigenlijk ontwricht. Hè? De, de verhoudingen werden, werden vol, volslagen ontwricht. Vergelijk met, met, met, met een uh, eenvoudige familie die plotseling uh, uh, miljoenen de euro's in de postcode en loterij wint. Ja, ja. Dan hoor je vaak ook allerlei ellendige verhalen aflopen. Dat geld maakt nu eenmaal niet, uh, niet meteen gelukkig. Laten we nog even luisteren naar Eva Cassidy met een heel mooi nummer Autumn Leaves. Thank you. Autumn Leaves van Eva Cassidy, gezongen door Eva Cassidy. Van wie is het eigenlijk oorspronkelijk? Oei, het is, uh, er is discussie over of het nou, of de Franse versie er nou is als op de, de Engelse. Oh. Ja, nee. Nou ja goed, ik, er niet ik vind helemaal. het ook niet toe. Johan Bakker, de biograaf van Eva Cassidy. Ik spreek met hem over uh, de biografie die hij schreef en waar die een in belangrijke prijs mee won, de People's Book Prize. En uh, we spraken net, ja, meestal eindigt een biografie... bij de dood van de hoofdpersoon. Maar in jouw geval ben je dan ongeveer op twee derde. Of in het geval van Eva Cassidy. Want daarna krijg je de uh, miljoenen die binnenstromen... omdat ze daar, na haar dood, dat enorme succes kreeg. En de ruzie ontstond tussen de familie en de bandleden... waar we net over spraken. Toch kwam jij nog met uh, de familie in contact. En dat verliep via haar broer, vertelde je daarnet. Ja, dat klopt. Ik heb uh, contact opgenomen met Dan Cassidy. Dan Cassidy, de, die nog steeds violist is. Hij woont uh, tegenwoordig in IJsland. En ik had hem een, een e-mail uh, gestuurd waarin ik uh, uitlegde wat ik van plan was. En dat ik graag contact uh, zocht met, uh, met de familie. Dan Cassidy uh, treedt veel op in uh, Groot-Brittannië. Waar hij ook een, een klein appartementje heeft. en uh, waar, waar gewoon meer mogelijkheden voor hem zijn om op te treden mm -hmm. dan in IJsland. En op een gegeven moment was hij wel nieuwsgierig naar mij. Uh, hij merkte dat ik vrij serieus uh, bezig was om die biografie op te gaan zetten. Er Zijn er trouwens niet al heel veel biografieën over haar geschreven? Nee, dat is uh, tot nu toe nog, nog niemand gelukt. Uh, er is wel een soort fanachtig boekje met quotes... Uh, mm -hmm. wat min of meer een opdracht van de, van de familie is, is gemaakt... en waar ook geen onvertogen woord uh, in staat. En dat was wel een, een uh, belangrijke bron voor mij... Maar ik wist al heel snel, dit is niet wat ik wil. Ik wil toch wel echt een, een biografie met een, met een kop en een staart. Um, en die Dan Cassidy, die, die had er dus wel, wel vertrouwen in. Uh, hij heeft uh, een hele avond met me gepraat, van alles verteld. Hij, heeft zelfs, hij is zelfs blijven slapen. Volgende ochtend is hij weer vertrokken. En uh, waren we wederzijds het gevoel van, uh, dit, dit gaat wel werken. Mm. We, zijn, we zijn ook ongeveer even oud, dus dat scheelt ook. Dat maakt het misschien iets makkelijker ook om, uh, om te praten. En uh, ik, ik heb aan hem een heel belangrijke bron van, van informatie gehad. Dus en toegang tot, en toegang uh, tot, tot de, de ouders. uiteindelijk, ja, ja. ja. Die dus niet zo... Want zijn ze uiteindelijk wel blij met de biografie? Blij is een groot woord. Uh, ze, ze, ze hadden liever een wat positiever verhaal gehad... Liever praten zij niet over de, de vervelende situatie met de bandleden. Begrijpelijk natuurlijk. Ja. Dat, dat hebben ze niet maar positief, dan heb je dus over de relatie tussen de ouders en de bandleden. Want over Iva heb je toch geen uh, negatieve dingen. Dat volgens no. mij nog af. Hoe interessant is Iva die eigenlijk? Ik bedoel, als je haar vergelijkt met Amy Winehouse, met haar wilde leven. Ja, maar wordt een artiest alleen maar interessant als die een wild leven heeft? Dat vraag ik me af. Ik denk dat er, dat er een heleboel kanten aan Iva zitten... die die nog niet tot volledige wasdom waren gekomen. En juist dat maakt het verhaal ook zo interessant. Dat er allerlei dingetjes misschien nog zaten die we nooit helemaal zeker zullen weten. En ik weet zeker als hij Want ze zou volgend jaar 50 zijn geworden. Dat het een heel interessante persoon was. Nou, laat je fantasie eens de vrije loop. Want dat heb je waarschijnlijk heel veel gedaan. Nou, Ik denk niet dat het handig is om dat, dat nu te gaan doen. De liefde bijvoorbeeld, Zou ze, want dat blijft een beetje schimmig en vaag. Heel schimmig, ja. ja, ja. Uh, het is opmerkelijk dat ze alle relaties met mannen af heeft gezworen... en uiteindelijk uh, uh, slecht met, met een vriendin uh, door één deur kon. Uh, uiteraard... Had ze daar een seksuele relatie op mee? Uh, iedereen ontkent dat. Maar het vermoeden van Johan Bakker ja, is... De, de, uiteraard zijn daar vermoedens, maar die, die zijn absoluut niet hard te maken. En zolang dat niet zo is en zolang ook iedereen in haar omgeving... En, en de vriendin zelf ook. Uh, hoewel ik de, de vriendin uh, zelf nog niet uh, onder vier ogen heb gesproken, maar dat gaat binnenkort gebeuren. Dus dat wordt ongetwijfeld een hele spannende <laughs> ontmoeting. Ze heeft heel lang niet gedurfd om met mij te praten, maar... Volgende maand is het zover. Oh. Dan, zoek ik haar dan ook. voorspel ik dat in de Nederlandstalige editie... die op 9 oktober zal verschijnen... Dat er, er groot kan. nieuws zal komen uit de pen van Johan Bakker. Laten we het hopen. <laughs> ik ben heel benieuwd. Goed, 9 oktober, dan uh, verschijnt de Nederlandstalige editie. Ik heb het met uh, plezier gelezen, Johan Bakker. Dank. Dankjewel. En uh, zo dadelijk, na acht uur, gaat de sportzomer verder... met Robert Meder en Herman van der Zand. Mooie avond.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 Dit is Radio 1.